You Van Zandvoort Van op 106.9 FC, FM.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 Zandvoorts voor. Oh, op internet. www.zfmzandvoort.nl Rhythme van ZFM ZFM How you go It's the same as this. Searching for the reason within reasons Been searching for the higher ground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 Yeah, you let me down I felt like a fool Like a fool in love But when it comes to you I can't get enough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 Ja. Zandvoort ZFM Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben Ze dus tilt me op en randt me keihard onder De kapitein Ben je net een beetje leuk Weg van de kade Of ben je weg Gaat het anker alweer uit U ziet Soms om niets Soms om van alles Zeg jij ja dan en zegt zij nee En andersom Het is een nieuw schip En je moet samen leren varen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 van mijn moeder dus van mij, CD van jou, CD van mij, CD van ons allebei. Maar het van mijn moeder, van mijn moeder dus van mij, dus van mij, dus van mij, dus van mij. Dus van mij. Dus van mij.